U moet dan wel een schriftelijke volmacht aanvragen bij uw gemeente. Dat kan tot en met 16 februari. Provinciale staten nemen besluiten die belangrijk zijn voor u en uw omgeving. En kiezen de leden van de Eerste Kamer. Stem dus op 2 maart zelf met stempas en identiteitsbewijs. Of laat iemand anders uw stem uitbrengen. Dit is Radio 1. 11 uur, Joopboots met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering wil dat de nieuwe Egyptische regering... de vredesakkoorden met Israël respecteert. De woordvoerder van het Witte Huis heeft dat vanavond gezegd... na de speech van president Obama over Egypte. Bondskanselier Merkel riep de Egyptenaren ook al op... de vrede met Israël veilig te stellen. President Obama zei dat Egypte nooit meer hetzelfde zal zijn. Het is niet het eind van de ontwikkeling, maar het begin, zei hij op televisie. Obama vertrouwt erop dat Egypte zich vreedzaam ontwikkelt... tot een echte democratie. Obama preeste jonge Egyptenaren om hun geweldloosheid en noemde ze een inspiratie voor velen. Hij beloofde dat Amerika een goede partner en vriend van Egypte blijft. Na 18 dagen van straatprotesten droeg Mubarak vandaag de macht over aan een militaire raad. Die heeft beloofd te zorgen voor vrije en eerlijke verkiezingen. Mubarak en zijn familie zitten in Sharm el Sheikh, waar hij een vakantiehuis heeft. Of Mubarak in Egypte blijft is onduidelijk. Zwitserland heeft zijn tegoeden daar bevroren. In veel Arabische landen is het aftreden van Mubarak gevierd. In de Tunesische hoofdstad Tunis dansten de mensen op straat. Ook Palestijnen in de Gazastrook vierden Mubarak's vertrek. In Beirut schoten feestvierende Libanezen in de lucht. In Jemen gingen ook duizenden mensen de straat op. Zelfs Iran feliciteerde de Egyptische bevolking... die Mubarak, een vriend van het Westen, heeft verjaagd. Israël heeft geen officiële reactie gegeven. In Egypte zelf is overal feest gevierd.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 Axel Weber van de Bundesbank vertrekt eind april als president van de Duitse Centrale Bank. Hij leidt de bank sinds 2004 en zijn termijn liep nog tot 2012. Het voortijdige vertrek van de 53-jarige Weber is een streep door de rekening van Duitsland om de volgende president van de Europese Centrale Bank te leveren. Weber gold als een een van de belangrijkste kandidaten voor de opvolging van de Fransman Trichet die in oktober weggaat. Waarom Weber opstapt is niet bekendgemaakt. In de Duitse pers is gemeld dat hij in Europa te weinig draagvlak heeft. Andere bronnen zeggen dat Weber in de markt is voor een topfunctie bij Deutsche Bank, de grootste particuliere bank van Duitsland. Griekenland moet veel sneller hervormingen doorvoeren om de financiële doelstellingen te halen, zegt het IMF. Het programma ligt op zich op schema, maar dat blijft niet zo als het tempo niet wordt opgevoerd, zegt het hoofd van de IMF-missie in Griekenland, Thompson. Het land heeft voor 110 miljard euro aan noodkredieten toegezegd gekregen, onder de voorwaarde dat er fors wordt bezuinigd en dat de belastinginkomsten sterk groeien. Om daarbij een grote stap te zetten, moeten overheidsinstellingen worden geprivatiseerd, zegt Thompson. Dat moet ongeveer 50 miljard euro opleveren. Voor betrokkenheid bij de mishandeling van een meisje van 15 in Gouda... zijn de afgelopen dagen nog eens tien jongeren gearresteerd. Een groep jongeren sloeg in december het meisje en pakte haar fiets af. Dat werd allemaal gefilmd en op internet gezet. Daardoor raakte de identiteit van de jongeren bekend. Dinsdag pakte de politie al twee meisjes van 13 en 14 uit Gouda en Stolwijk op. De afgelopen dagen volgden de andere tien. Ze worden verdacht van openlijke geweldspleging. Wielrenner Ricardo Rico is door zijn ploeg Vacan Soleil... per direct op non-actief gezet. Aanleiding is de uitkomst van een onderzoek naar berichten... dat de Italiaan zichzelf tijdens een training in eigen land... een bloedtransfusie heeft gegeven. Rico meldde zich zondag met een koortsaanval in het ziekenhuis. Vacan Soleil begon daarop een eigen onderzoek... en besloot daarna de renner per direct te schossen. De, de 27-jarige Rico werd drie jaar geleden tijdens de Tour de France... betrapt op dopinggebruik. Dat leverde hem toen 20 maanden schorsing op. Het weer vannacht in het midden en zuiden regen, in het noorden eerst nog droog. Later vannacht ook daar regen en kans op sneeuw. In het noordoosten wordt het net onder nul, in het zuiden vannacht rond 6 graden. Morgen af en toe regen, het wordt 3 graden in Groningen en 12 graden in Zeeland. Zondag is het droog, daarna zacht en af en toe een bui. Dit was het NOS Journal. Je gaat de zaak overdragen? Ja, dat gaat wel door mijn hoofd.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 Es wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette en een laatste glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden, binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond, heel hartelijk welkom bij Met het oog op morgen, op de avond van een hele bijzondere dag in Egypte. Praten we in dit oog uitgebreid bij over de ontwikkelingen daarvan vandaag en de verwachtingen voor de komende tijd. We gaan onmiddellijk naar Egypte, naar Sander van Oorn. Sander, goedenavond, wordt er bij jou nog steeds feest gevierd? Ja, wat denk je? Nee hoor, ik uh, kijk op dit moment uit over de menigte voor het uh, gebouw van de Egyptische Staatstelevisie. Daar heeft een uh, bandje zich opgesteld met grote trommels en die spelen. En uh, het ziet eruit dat ze nog de hele dag doorspelen. Klein stukje daar vandaan is de 6 Oktoberbrug. Die grote brug waar zo gevochten is, die is rustiger nu. Ik heb het idee dat er een stuk minder mensen naar het plein toe komen en er meer van weggaan. Maar een stukje achter weer heb je het Tagerierplein en ga er maar vanuit dat dat nog steeds afgeladen vol is. is Zoveel zelfs dat het onmogelijk is om op dit moment om erop te komen. Oh ja. Jij bent net vanmiddag uh, aangekomen. Hing het toen al iets in ja. de lucht of kwam het echt als een donderslag bij Heldere Hemel op dat moment? Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, ik ben hier uh, anderhalve week lang geweest en toen een paar dagen weg. En uh, voorspellen heeft nog nooit iemand goed gehad. Dus de donderslag bij Heldere Hemel, ja zeker. Want gisteren was die woede juist zo groot, maar vandaag... Ik vond het toch wel anders. Op weg van het vliegveld hier naartoe reden we langs het presidentiële paleis. En daar stonden gewoon duizenden mensen voor. En uh, mensen ook die uh, vanaf het Zagierplein, uh, die vele kilometers daar naartoe liepen, ook weer in drommen vol. En uh, de angst is al de hele tijd geweest, want er was sprake van uh, opstomen naar het presidentiële paleis. Maar de angst was dan dan verlaten we het plein en dan is het gedaan met de revolutie. Die angst had vandaag weg. Heeft het in de nummers gezeten? Ik weet het niet. Heeft het in de steun van het leger gezeten? Ik weet het niet. Maar in elk geval hebben ze dat vandaag gedaan. Ja, en dat viel op. De hele stad was vol met demonstranten. En waar was jij op het moment toen het bekendgemaakt werd? Ik stond in een elektronica winkel. We hebben... Uh, geen opnameapparatuur meegenomen, want daar doen ze op het vliegveld lastig over. Dus die hebben we hier gekocht. En uh, op een van die televisies uh, was op dat moment het nieuws. En een van de medewerkers die zei dat tegen me. En ik, ja, ik geloofde het niet, want ach ja, die speculatie over het vertrek van Mubarak. die heb je een paar keer per dag hier in Cairo. Ja. Maar deze keer was het waar. Heb je wel netjes afgerekend? <laughs> Ik heb netjes afgerekend. Nee, dat er wel op toe. Goed, we spreken je later uh, vanavond uh, nog een keer. We gaan gauw door naar de tweede stad van Egypte, Alexandria. Daar gingen mensen ook massaal de straat op. Astrid Eikelboom, u woont daar al jaren. Hoe is het daar op dit moment? Uh, nou, uh, we waren op de boulevard. Alexandria heeft een hele lange boulevard. En overal reden auto's toeteren. Mensen uit de ramen hangen, vlag. Uh, uh, mensen die gigantische loudspeakers op de auto hadden gebonden. Dus een soort halve vrachtautootjes die vol zaten met mensen. Mensen die spontaan op straat gingen dansen. Uh, ik, ik was daar met nog een, uh, een collega, een Duitse collega. Waanzinnig veel mensen die met ons op de foto wilden. En iedereen riep maar welcome to Egypt en welcome to Egypt. En Nou, iedereen was zo lief, zo aardig. Echt super, super, super. Ja, en nu? Ja. Uh, nou, nu uh, zijn we op weg naar huis, we rijden over de snelweg en het is gewoon uh, rustig nu. De, de straten worden nog steeds gecontroleerd door de, door de jonge lui, aangezien er geen politie is natuurlijk. Maar uh, nou, alles, alles verloopt even ordelijk en echt, uh, super, echt een, een super niet te, niet te beschrijven gewoon. Ja. U woont al jaren in Egypte, is het de mooiste ja. dag die u daar meegemaakt heeft of overdrijf ik dan? Ja, nee, nee, nee, dat uh, overdrijft u niet. Nee. Nee, nee, dat is echt waar. Het is, is niet te vergeten. Die hele periode is niet te vergeten. Ik nee, ben heel al... blij dat ik hier was. En ja. heeft u al enig idee wat de komende dagen staat te gebeuren... of is het dan nog veel te vroeg voor om daarover na te denken? Uh, nou, dat heb ik ook aan iemand gevraagd. Wat ga je nou morgen ineens doen? Want ja, plotseling... Uh, hè? Nou, maar ja, het antwoord is gewoon feesten, feesten, feesten. <laughs> Dat ja, gaat nog ja, wel even door. We een bruiloft, dus het gewone leven gaat weer gewoon door. Heel ja. veel plezier, Astrid Eikenboom vanuit Alexandria. Dan gaan we verder naar een buitenwijk van Cairo. Daar woont uh, Jos Strengholt. Uh, goedenavond, meneer Strengholt. Ja, Is daar ook sprake van vreugde in de buitenwijken van uh, Cairo? Ja, op de pleinen hier is enorm gefeest vanavond, op een paar honderd meter afstand van mijn huis, waar ongeveer een week geleden nog uh, behoorlijk gevochten is en geschoten en waar zeven doden vielen. Er werd vanavond gefeest omdat uh, iedereen blij was dat er een uh, eind aan deze 18 dagen van stress komt. En omdat de president weg is. Ja, Had u het verwacht dat het vandaag dan zou gebeuren? Ja, nou, ja, Het klinkt heel pedant om dat te zeggen, maar het verbaast me helemaal niks. Want toen ik gisteravond de toespraak van Mubarak zag en die van, uh, van zijn vicepresident Suleiman, toen was ik vond ik dat zo ontluisterend beroerd... dat ik dacht, volgens mij heeft het leger hier een truc uitgehaald... en willen die gewoon na deze toespraken gaan zeggen... jongens, nu is het echt nodig dat wij ingrijpen. En ja, zo is het wel gegaan. Maar zou die dan expres ontluisterend beroerd zijn geweest, die toespraak? Nou, ik denk dat ze Mubarak zijn zich gang hebben laten gaan... en dat, dat dit vanzelf het resultaat was. Maar ik denk echt wel dat het toch wel geassigneerd is door het leger. Ja, die hebben dit expres zo slecht laten verlopen gisteren... zodat ze vandaag konden zeggen, het gaat niet langer, we grijpen in. Ja, ja. We zagen al twee weken dat het leger maar steeds uh, niet echt duidelijk maakte aan welke kant het stond. En ik denk dat ze echt hebben afgewacht tot ze zagen welke kant het op ging vallen. En dat uh, ze eigenlijk wel tevreden waren met Mubarak die er zo'n potje van maakte gisteravond. En uh, vanochtend de mensen die ik sprak. Uh, mensen hebben slecht geslapen, waren diep, diep gefrustreerd, waren bang voor de toekomst. Dus klaar om te tegen het leger dat het nu overnam te zeggen, ja kom maar we hebben je nodig. Ja, en ja, dat moment heeft het leger afgewacht. Wat verwacht u voor de komende tijd? Ja, ik, ik vermoed dat het leger wel degelijk echt zijn best zal doen om te laten zien dat het uh, mee wil doen met, uh, met het proces wat, wat, wat de, demo, uh, de demonstranten eisten, een proces van democratisering. Maar ik denk wel dat we tot de achtergrond voortdurend moeten zien dat het leger eigenlijk de grote machthebber is geweest in de afgelopen dertig jaar. En eigenlijk nog steeds is. En dat die uh, alles zullen doen om uh, de machtspositie en hun financiën die ze in deze samenleving verworven hebben, toch niet kwijt te raken. Nee, maar dan zal er niet zo heel veel veranderen, althans niet snel. Ze zullen er zelf niet van harte aan meewerken, maar het ligt wel aan de druk die op hen wordt uitgeoefend, zowel uit de samenleving en misschien wel vanuit het buitenland. Maar zelfs dan, met alle druk die er zal komen... denk ik dat het leger wel zorgt dat het zichzelf op een manier weet te verteren... dat het er niet slecht uit komt. Oké. Okay. Jos Trengelt vanuit Cairo, eh, dank u wel. Straks gaan we analyseren waarom het gisteren dan niet gebeurde... en vandaag wel. Dat doen we met Sander van Hoorn... met Harm Botje Senior, oud-correspondent in Egypte... en met Atef Hamdi. Hij is politicoloog, Egyptenaar... en werkzaam voor Klingendaal. Uiteraard bespreken we met hen ook de toekomst van Egypte... en de vraag wat het aftreden van Mubarak betekent voor het Midden-Oosten. En aan dat gesprek doet ook Elke Bos van Roosentaal straks mee. Politiek redacteur Hans-Andrika spreekt voor de gelegenheid... niet met de minister-president, maar met minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. En om vijf voor twaalf bellen we met een Nederlands sprekende duikschoolhouder... in Sharm el Sheikh, de plaats waar Mubarak nu zou zijn. De vraag is aan hem, heeft hij Mubarak al gezien? Maar nu eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 11 februari. Met het meest recente nieuws en een aantal internationale media... meldt zojuist dat president Mubarak en zijn familie... het presidentieel paleis in Cairo hebben verlaten. In Twee helikopters vliegen uh, uh, van de zuidelijke richting van de kapital uh, in de richting van de Palestijn. Hij heeft het land verlaten. Hij heeft zijn presidentieel planeet gezien door eyewitnessen die daar landden. En we zijn gehoord dat hij in Sharm el-Sheikh is. Iedereen is echt op dit moment iedereen bang. Misschien een grote oorlog, misschien gebeuren dat kan. Quite a quite an atmosphere, surreal really, uh, when you look at the contrast of mood. You know, it ebbs and flows there all the time: tears, happiness, heartbreak. Where we have the privilege to witness history taking place. This is one of those moments. And uh, we understand there's uh, the statement continues. Let's let's listen in here. President Muhammad Hosni Mubarak has decided to step down as president of Egypt. Today has been a remarkable day. Really, Jim, you see the reaction just in front of me. What we saw was one man was on his phone. He shouted out, "The president has resigned," and the crowd went wild. You know, no one can. Het militair heeft patriotisch en responsief als een caretaker voor de staat. En we moeten nu een transitie die credibel is in de ogen van de Egyptische bevolking. Een oproep die hierin zit om nu door te zetten op datgene wat de Egyptische bevolking wil, namelijk een representatieve. It is just an incredible scene and wherever you look people are dancing, uh, flags are waving and I think it's a historic moment that actually injected a huge amount of pride and dignity into the Egyptian people. Families have come out in their cars. ...waving Egyptian flags, balloons, also the Palestinian flag. And Hamas, which has been very careful about making any statements up until now... ...has come out and said that they support the Egyptian people. We uh, believe that notwendig is necessary... ...that this development is really unalienable... ...and that it is in a free Er zijn twee goede voorbeelden in de wereld waar zo'n land een democratische signatuur heeft. Dat zijn Turkije en Indonesië. Maar er is ook een voorbeeld waar het mis is gegaan, dat heet Iran en in die twee uitersten is het heel belangrijk dat Egypte de goede kant op gaat. Het word Tahrir means liberation. It is a word that speaks to that something in our souls that cries out for freedom. And forevermore it will remind us of the Egyptian people. En wij noteren 11 februari 2011, er is geschiedenis geschreven. Dat was nieuws vandaag op Radio tv. De krant van morgen met Heleneke Obama miste elk zicht op de revolutie, zo opent de Volkskrant. Eindelijk was daar het historische moment en weer werd Obama verrast. Hij hoorde van Mubarak's aftreden tijdens een vergadering in de Oval Office... waarna snel de televisie werd aangezet. De afgelopen 18 dagen is pijnlijk duidelijk geworden... dat zijn regering weinig invloed heeft op wat er in Cairo gebeurt. Een historische gebeurtenis die gevolgen kan hebben... voor de hele regio in het Midden-Oosten, schrijft de Telegraaf in het commentaar. En voor het Westen, dat alle belang heeft bij een stabiel Egypte. Een Egypte dat geen ruimte biedt aan een Hamas-achtig regime dat mogelijk nauwe banden aangaat met de atoomgekken, terrorisme ondersteunende heersers in Teheran. Al dus de Telegraaf. Maar Trouw stelt dat het Westen moet accepteren dat de moslimbroederschap in Egypte een rol zal spelen in de wetenschap dat daar risico's aan zijn verbonden. Vooral Washington heeft via zijn miljarden hulp instrumenten om invloed uit te oefenen. Het streven moet zijn om recht te doen aan de politieke overtuigingen van de Egyptenaren en tegelijkertijd de vrede in het Midden-Oosten in stand te houden. Romantici zullen zeggen dat het volk van Egypte zich met vreedzaam protest... aan de ijzeren wurggreep van het totalitaire regime heeft ontworsteld. Maar de vraag is of dat waar is, schrijft het Algemeen Dagblad in een commentaar. Het militaire regime heeft nog gewoon de touwtjes in handen. Toch hoopt het AD dat dat voorlopig zo blijft, want, al dus de krant... niemand durft in te schatten hoe groot de aanhang van de moslimbroederschap... in Egypte is. Maar de aanslagen op christelijke kopten in het land beloven weinig goeds. En toch ook nog wat andere berichten dan Egypte in de kranten morgen. De, krant, de kans is groot dat kardinaal Simonus voor de rechter wordt gesleept... door slachtoffers van de pedofiele priester die hij de hand boven het hoofd hield, meldt het AD. Advocaat Bonen wil daarnaast proberen om Simonus, het aartsbisdom Utrecht... en de hele katholieke kerk te laten vervolgen als criminele organisatie. Simonus heeft zijn mond gehouden terwijl hij wist dat hij een pedofiel losliet op die kinderen. Vervolgens maakt die man ook nog nieuwe slachtoffers. De kerk en Simonus hebben die man dus keurig gefaciliteerd. Ontluisterend, vindt advocaat Bonen. Minder geld voor alternatieve arts, is een kop in de Telegraaf. De koppelorganisatie van alternatieve artsen waarschuwt... dat verzekeraars steeds minder vergoeden voor de alternatieve geneeskunde. De natuurgenezers willen nu naar de rechter... omdat ze vinden dat patiënten in hun vrijheid van kiezen worden beknot. Vooral laboratoriumonderzoek van bloed of ontlasting... nodig voor een diagnose, moet steeds vaker zelf worden betaald. Een natuurgeneeskundige arts zegt... We worden zo gedwongen tot kwakzalverij. Moet ik dan mijn vinger in de ochtendurine van de patiënt steken. en daarvan proeven of om vast te stellen of die aan diabetes lijdt, net als vroeger? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. We gaan uh, luisteren naar live muziek vanavond in Met het Oog op Morgen. van Ton Engels, Limburgse zanger. die een nieuwe CD heeft uitgebracht met als titel Alles in de Grip, Grip? Ja. Grip of Grip? Grip. Grip op zijn Limburgs. Naar welk nummer gaan we luisteren, Tom? Coyboy heet dat. Ik ben een cowboy, peert. Ze is vannacht gestorven En nu niks meer weert. Ik heb ook een revolver Maar dat ding is kapot En dol ik mijn lasso Maar het touw is rot Ik zit hier op de prairie en ik denk aan dich Koffie bij een kamfeur. En ik denk aan dich Alleen met de sterren en de moon, Nog te mei om recht op de weg van alles en iedereen En ik denk aan dich Ik kom binnen huis. Het is goed geweest mijn ziel is dood en mijn oude hert is leeg. Ja, ik kom binnenkort naar huis. Dan weet ze dat, dan weet ze dat. Ik ben dus wel het langer onderweg. Ik ben in een boy en binnenkort zongerbaan. Ik trof twee weken terug naar een indiaan. En net zo binnen zich, hij deed nog zin om te vechten. Zijn veren hingen slap en futloos, over zijn griezen vlechten. We hebben zitten kallen, over het leven en zo weer. Chillen voor de weg, wam, hier zit ik wel niet meer. Ik heb het wie in mijn hert, ik ga nog binnen toe. Ik heb wie te duk verloren, ik ben aan winnen toe. Ik kom binnenkort naar huis, het is goed geweest. Mijn ziel is doer en mijn oude hart is leeg. Dus ik kom binnenkort naar huis, dan weet ze dat, dan weet ze dat. Ik ben dus wel het langer hongerwezen. Ik ben een kooiboy met gitaar. Ik heb jaren rondgezworven. Als zingende kooiboy, de sigaar. Mijn genre, oet gestorven. Ik heb eindelijk ingezien. Het is beter dat ik stop. Dus dat gauw, lieve vrouw, en dan gewoon ik hangen. Mijn bel te god is op. Ik kom binnenkort naar huis. Dan wit ze dat, dan wit ze dat. Ik ben dus wel gaat langer, hongerweeg. Ik ben dus wel gaat langer, hongerweeg. Ik ben dus alleen gaat langer, hongerweeg. Ton Engels, dankjewel. Dan worden we horen het straks opnieuw. We gaan praten over de ontwikkelingen in Egypte vandaag. Hoe komt het dat Mubarak gisteren niet aftrad, terwijl iedereen dat toen verwachtte en vandaag ineens wel, terwijl eigenlijk niemand dat verwachtte, behalve Jos Drengelt. Atef Hamdi, uh, Egyptenaar, politicoloog, werkzaam bij Klingendaal. Hoe heeft u vandaag beleefd? Um, eigenlijk, uh, ik heb het via een collega gehoord. Ik heb ik heb niet verwacht dat het vandaag ging gebeuren, zeker na de speech van Mubarak van gisteren. U was gewoon aan het werk? Ik was aan het werk en ik werd gebeld door een collega en die zei, nou, uh, Mubarak is afgetreden. Het uh, is een, een zeer aparte moment voor mij. Ik, ik heb altijd, vanaf het begin van dat hele gebeuren, heb ik zeer koud gereageerd. Ik heb altijd gezegd, uh, Egypte kennende, het zal veel, veel langer duren. Egypte is niet Tunesië. 18 dagen is heel erg snel, vindt u uh, eigenlijk? vind ik heel erg snel voor Egypte. Oh ja. En uh, Wat dat betreft hebben die jongeren in, uh, op het Tahrirplein heel veel, heel veel bereikt. En bent u blij? Ik ben heel, veel, heel erg blij, maar tegelijkertijd ben ik ook een beetje bang voor... heb ik een beetje angst voor wat er morgen gaat gebeuren. Oké, okay, nou daar komen we straks nog wel over te praten. Eerst ja. even bij de dag van vandaag blijven. We hebben een bordje senior, oud uh, correspondent in Cairo... Had u het verwacht vandaag? Nee. Nee, hij trad uh, gisteren terug en vandaag af. Ik vond het erg snel op elkaar. Dus de vraag is: wat is er vannacht gebeurd? Ja, die wou ik aan u stellen. Je uh, krijgt sterk de indruk dat uh, de militaire top heeft gezegd: van nu is het genoeg. Een uh, beetje wat, het scenario van wat Jos Stengels. Wat, wat Jost Tengel zegt: van het is sneer... Dat zou ik niet helemaal weten. Ik bedoel, dat, uh, dat gevoel krijg ik hier in Amsterdam niet. In KU kreeg je dat waarschijnlijk wel. Ja, maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Uh, het is in ieder geval heel duidelijk dat de, de, de militaire top... al enige dagen uh, erg aarzelt uh, hoe ze uh, het regime moet redden. Ja. Want het, het, het weggen van Mubarak is de redding van het regime. Dat we wel wezen. En, uh, ik wil daarnaast nog even toevoegen dat de 12e uh, februari een, een feestelijke dag is om meer dan één reden. Dit is ook de dag dat de Sjaar viel 32 jaar geleden. En het is de dag dat uh, Manson, Nelson Mandela werd vrijgelaten. Maar, dus maar Mandela dus zal er dus niet zou... veel mee te maken hebben nou, met de Sjaar wel? Nou, dat is het eind van de apartheid. Ja, nee, dat is een belangrijke dag, maar ja. dat is niet een directe relatie, bedoel ik. Nou ja, het is überhaupt een belangrijke dag. Ja, Ik denk dat, dat autocratische en nare regimes... Die vallen moeten, altijd op 12 februari. Voorten, ...moeten oppassen voor de 12 <laughs> ja. februari. Sander van Hoorn uh, in Cairo. Heb, heb jij enig idee wat er gebeurd kan zijn tussen gisteravond en uh, vanmiddag? Nee, maar dat het leger ermee te maken heeft, dat, dat lijkt duidelijk. En uh, het enige wat ik me zit af te vragen is... kijk, die Amerikanen, die waren gisteren toch wel weer vrij stellig... in het uh, zeggen dat het niet voldoende was. En je begint je haast af te vragen of ze uiteindelijk... Uh, via het legerdruk hebben proberen uit te oefenen... wetend of uh, inmiddels inziend dat zij de broek aan hebben. En dat Mubarak daar een verlengstuk van is... maar niet meer dan dat misschien zelfs. Maar het leek ook zo te zijn dat de Amerikanen verrast waren... dat hij niet aftrad. Want Obama had al gezegd, het is een historische dag... En, ja. to en toen kwam die speech van Mubarak, waarin die zei: ik blijf. Maar dat blijft dus de speculatie. Hè? Wat er precies tussen de Amerikanen en Mubarak gebeurd is. En op grond waarvan Mubarak uh, gisteravond alsnog besloten heeft. om niet af te treden. Want het duurde lang. Uh, er is lang overlegd hier in, in Cairo. tussen Mubarak en degene uh, met wie hij aan het praten was. En de speculatie is dus gewoon echt heel duidelijk dat uh, uh, hij uiteindelijk de kont tegen de krip heeft gegooid... en dat hij vandaag is teruggevloten. Maar goed, door wie? Rechtstreeks door de Amerikanen of via het leger? Niemand hier in elk geval op straat die het weet. Nee, meneer Hamdi, wat denkt u? Is het het leger geweest of de Amerika wat het zetje heeft ik, gegeven? Ik denk die jongens op het Tahrirplein die zeer teleurgesteld waren. Hij had toch niet verwacht dat ze naar huis zouden gaan... naar die speech van gisteren? Hij had niet verwacht dat ze naar huis zouden gaan. Tenminste, ik kan me dat niet voorstellen. Nee, nee, maar ze gingen niet naar huis en ze werden kwaader... dat ja. zij niet serieus genomen werden. En dat zij ook nog met harde uh, gingen roepen... Uh, naar het paleis, naar het paleis. En nu moeten wij luisteren, moet het leger een kant kiezen. Uh, nu kunnen we erachter komen of het leger naast het volk of naast hun generaal, hun president... Ja. Ja, ja. U zegt dat de demonstranten hebben het eigen, eigenlijk na gisteravond het leger gedwongen om een keuze te maken. Precies, het leger staat eigenlijk tussen twee vuren. Uh, en op een gegeven moment heeft men duidelijk uh, opgeëist dat het leger een kant moet kiezen. Mee ja. me eens meneer Botje? Ja, deels. Ik denk ook wat een heel belangrijke rol speelt... is dat binnen de legertop men niet al tevreden is geweest... over het vicepresident van Omar Suleiman. Dus, dat, dat, dat die concurrentie heeft. Want kijk, uh, uh, hoeven we ons niet erg te verdiepen in de Egyptische grondwet. Maar uh, tegen de vorige uitzending heb ik al gezegd... de vice-president in Egypte hebben geen opvolgingsrecht. De grondwet bepaalt alleen dat als de president uh, tijdelijk... Terugtreedt, de vicepresident de taken waar kan nemen. Nu de president is afgetreden... is er een hele andere constitutionele kwestie aan de hand. Namelijk de uh, uh, officiële opvolger van de president... zou zijn de voorzitter van het parlement, meneer Sarroor... Uh, die is buitengewoon impopulair, ook bij het leger, dus dat wordt niks. Nee, die is toch niet geworden. Nee, die is ook helemaal niet geworden. Maar uh, uh, Suleiman is dus vicepresident af. De functie bestaat niet meer. Het mandaat met het verdwijnen van de president... is het mandaat van de vicepresident automatisch vandaag, weg. Hij heeft vandaag bekendgemaakt dat hoe een barak weg is... maar dat is ook zijn eigen einde. Dat is niet zijn eigen einde... Want hij blijft zitten in, de, in de, de hoge raad van het leger, dus die, dat, dat, dat houdt hij wel. Maar hij is geen vicepresident. Hij is ja. geen vicepresident, maar heeft niet met de uitvoerende taken. Die zijn door Mubarak compleet overgedragen met het aftreden aan de militaire top. Ja, want die militaire top is nu feitelijk de baas. Die is nu feitelijk de baas. En de ja. minister van defensie staat aan het aan, aan, aan het. Uh, die is officieel het hoofd van de militaire top. Ja. En, en dan zijn er een aantal... De, de, de, Want wie de, zit de, er verder in? Dan zijn er gauw. Uh, er zitten de, de chefs van Staven van de verschillende uh, uh, legeronderdelen. En in Egypte zijn dat uh, de, de, de landstrijdkrachten, uh, de luchtmacht. En de wat, wat, de, wat de, weten de, we van de, dat? hebben we de marine. Ja. En dan is de uh, luchtverdediging in Egypte een apart onderdeel. Ja, maar wat zijn dat voor mannen? Wat, wat, wat zitten die te doen met elkaar? Uh, ja, te kletsen. En te, kijken, <laughs> en te kijken wat ze van het regime... Maar ze vormen kunnen. nu de regering. Ze uh, vormen het bewind. Wat, wat anders is dat de regering. Want de regering is officieel niet afgetreden nog. Hè? Die, zitten nog steeds. Die zitten nog steeds. Maar het parlement is naar huis gestuurd, toch? Uh, het, dat heb ik nog niet gehoord. Is het, parlement, is het parlement inderdaad. Heb al... ik gehoord, maar. Oké, okay, okay, dan is het parlement naar huis gestuurd, maar de regering blijft zitten als uitvoerende macht. Ja. En. Uh... De vraag is nu: de militairen hebben gezegd dat ze de maatregelen die in de toekomst genomen gaan worden door hen, dat ze die gaan coördineren samen met het Hoge Grondwettelijk Gerechtshof in Cairo. Ja. Meneer Hamdi? Ja, er zitten ook links tussen de regering en het leger. De premier is. In uh, luchtmachtmarschal. Lucht, uh, uh, uh, en de vicepremier is eigenlijk Tantawi. Tantawi is precies, dus er zitten heel veel links tussen de huidige zit... regering op dit moment ja, en dat, de. Dat grijpt op elkaar. In. Ja, dat, ja, dat, grijpt dat is eigenlijk één bewind. Een... Ja. Sander, ik hoor dat jij ook niks hebt gehoord van uh, het ontbinden van het parlement? Nee. Heb ik niks van nee, gehoord. Oké, okay, nou goed, dan beschouwen dat we dat dan wel even als niet. Het zou zo hard rond zijn gegaan. Dus ik denk dat ik het dan wel gehoord had. Ja. Overigens, ik, ik blijf het wel interessant vinden hoor, die link tussen het leger en uh, uh, uh, de regering. Want het leger wordt door de bevolking hier uh, in elk geval zo ontzettend los gezien. Het leger is goed. En de regering is fout. En hmm. dat dat zo'n uh, onderdeel van elkaar uitmaakt, wat, wat elke keer weer blijkt, en dat, dat wordt door de straat dus heel erg losgezien. En die hebben er dus ook heilig vertrouwen in dat het leger het beste met hen voor heeft. Oké, okay. Ik wil even naar de positie van Mubarak nu. Die is dus nu uh, afgetreden, zit in Sharm el sheikh Wat gaat er met hem gebeuren? Wat is de verwachting? Ik denk dat er een elegante oplossing komt. Uh, dat hij op een gegeven moment naar Duitsland verdwijnt. <coughs> om zijn gezondheidskuren af te maken. Al. Hij is in Duitsland welkom, dat is al lang gezegd. Maar stel dat blijkt dat, in, dat hij inderdaad miljarden heeft verduisterd de afgelopen jaren. Blijft hij dan. Populair in Egypte? Blijft hij ook? Nou, dan... Nee, dat zal hem zeker zijn populariteit niet, niet bevorderen. Om het op zijn minst te zeggen. Maar dat is de verwachting, toch? Dat dat uit zal komen de komende mil, tijd? Mil, nou, miljarden lijkt me erg veel. Er zijn getallen rondgegaan van 80 miljard van de hele familie. Hè, de twee zoons plus mevrouw plus, plus meneer. Die samen 80 miljard zouden hebben. En als je reed dus, dat de Amerikanen per jaar ongeveer 2 miljard aan Egypte uitgeven. Hij 30 jaar zit, dat is dan 60 miljard. Dan zou hij alles genomen moeten dan moet hebben. Dan kan hij alles ja, dat kan de, haast de, niet zeggen. Nee, nee, nee. dus, hij, zal, hij zal er zeker niet armer aan geworden zijn. Maar ik denk dat je eerder moet denken. In, in, in, in, laten we zeggen, 100, 150 miljoen ergens. Ja, meneer Hamdi? Zonder een bijzondere bescherming van het leger of van de nieuwe machthebbers. ik denk dat het heel erg moeilijk voor Mubarak uh, is om in Egypte te blijven. De man is 30 jaar aan de macht geweest. Uh, nou ja, het is niet te bewijzen, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen... dan hem zullen aanklagen voor, voor misdaad... voor men, misdaad tegen de, de, de mensheid. Dus dan zou op hij op de vlucht gaan Hij heeft zeker bloed aan zijn handen... In, bij de bestrijding van zijn politieke opponenten... in de afgelopen dertig jaar. Maar dan zou hij op de vlucht slaan? Ik kan me voorstellen dat als hij zich veilig wil voelen en uh, dat hij uh, dat kan vinden buiten Egypte. Ja. Uh, mensen hebben geen angst meer in Egypte. Mensen spreken over de democratie. Men, mensen willen graag gewoon hem slepen naar de rechter... voor alle misdaden die hij begaan heeft. Ja. Sander van Hoorn, opvallend vandaag. Nog steeds geen reactie van Israël. Klopt. Allerlei wereldleiders hebben gereageerd. Netanjade hebben we niet gehoord. Wat is daar aan de hand? Ik mm, denk het dat ze het alleen maar fout kunnen doen. Uh, dat ze uh, vroeg natuurlijk hebben gekozen voor uh, Mubarak. Uh, dat ze daarna uh, onder druk ook van de premier Netanyahu. Uh, iedereen de kaken stijf op elkaar heeft gehouden. In het besef dat het linksom of rechtsom anders zou worden. Dat het minder gunstig zou worden voor Israël. En Israël is dus nu heel goed uh, scenario's aan het doordenken. Kijken hoe daarop te reageren. Ik denk dat ze het voor een deel ook via Amerika spelen. Hè? Amerika die vandaag heeft, uh, de hoop heeft uitgesproken. dat het. Uh, ...vrede tussen Egypte en uh, Israël, dat dat in stand blijft. En ik denk ook wel dat Israël uh, de, de meerlagigheid van die relatie uh, ziet. Want kijk, um, dat de, de meer, uh, misschien de meerderheid van de Egyptische bevolking... ...die vrede met Israël niet zo ziet zitten. Dat betekent niet dat dat verdrag meteen is opgezegd onder een nieuwe regering. Dat betekent ook niet dat er meteen oorlog komt, uh, het leger... Wat nog steeds aan de macht is, dat zal misschien weer hele andere belangen zien in een vrede met Israël. Die gelaagdheid in de relatie met Egypte, die wordt gezien door Israël. En er wordt dus ook gezien dat die hoe dan ook zal veranderen. Ja, en verwacht je wel morgen nog een reactie of zullen ze helemaal blijven zwijgen? Nee, kan natuurlijk niet uitblijven. Dus die zal komen, en die zal komen van premier Netanyahu. Een van de komende dagen waarschijnlijk. Dankjewel, uh, Sander van der Hoorn. We gaan weer luisteren naar muziek van Ton Engels. Uh, Ton, waarom zing je eigenlijk een dialect? Um, dat heb ik van de Beatles gepikt. Die zongen in hun eigen taal. En toen dacht ik, dat doe ik ook. Maar... En denk je niet dat het voor veel niet-Limburgers een barrière is? Dat weet ik wel zeker. Maar ja, uh, ik, ik vind het het, het, het meest aardige om te doen. Ik bedoel, dat is mijn eigen taal. Zo denk ik, zo voel ik. Dus dat het, het vind ik het, het eerlijkste en het, het meest dichtbij voor mij. En is het echt Limburgs of is het nog een ander dialect? Nou, Limburgs kent heel veel dialecten. Ja. En dit is het dialect uit de gemeente Helden. En daar gaat ook het liedje over. De gemeente Helden is vorig jaar opgegaan in een grotere gemeente, gefuseerd. En daar gaat deze zong over. En daar komt ook het dialect vandaan. Dus Het is een kilometer of 15 links van Venlo, zeg maar. Ja, dan hebben we een beetje een beeld. Ga je gang. Precies. We waren met de Sessen al heel veel jaren lang. We waren samen helden, voor niks en neem is bang. Maar nou is alles anders, opeens een en kier, en langzaam dringt het tot mij door. We zien geen helden meer. De politiekers hebben dat zo besloten, leeft iets genoten, zong een gitaar, met die hem te prakken zeren. ze hoven niet te oefenen, vandaar. En het zal uiteindelijk wel wou winnen, alles wende een keer, maar een beetje wie je duidt het wel, we zien geen helden meer. We zien geen helden meer. Maar welkom aan de mensen. We zorgen nog al het raam. Wij gaan nou samen verder. Alleen jammer van de naam. Welkom naar je mensen. Ook als ik je of schier. We komen vast wel ergezo. Maar we zien geen helden meer Wij komen heen niet ergens uit. Maar we zien geen helden meer Van Ton Engels, dankjewel. Graag gedaan. Normaal kunt u op vrijdag altijd luisteren... naar een gesprek met de minister-president, maar vandaag niet. Vanmiddag na de ministerraad had onze politiek verslaggever... Hans-Annega wel een gesprek met de premier over de ontwikkelingen in Egypte. Maar dat was nog voor het aftreden van president Mubarak. Rutte was daarna onbereikbaar voor de pers. Hij gaf alleen nog een schriftelijke reactie. Zo niet de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. Die zat op zijn post op zijn ministerie net terug van een reis in het Midden-Oosten. Hij bezocht Jordanië, de Palestijnse gebieden en Israël. Hans-Anriga vroeg aan Roosentaal hoe in die landen werd aangekeken... naar de ontwikkelingen in Egypte. Meneer Roosentaal, nog even terug naar vanmiddag. U zat waarschijnlijk op het ministerie en u hoorde het bericht... president Mubarak treedt af. Mijn eerste gedachte was een historische dag, een bijzondere dag. Dat heb je soms in de geschiedenis. En dus 11 februari 2011 is een bijzondere dag. 11-2-11. Kunt u dat eens nader invullen? Wat maakt dit precies historisch? Alle mensen in, in de Arabische wereld kijken naar Egypte. Egypte is uh, 85, 90 miljoen inwoners. Het is een groot land, het is een machtig land. Het is ook een trots land hè, met een superoude beschaving. Uh, het is een land dat ook altijd uh, zijn vleugels heeft uitgeworpen naar de omgeving, uh, als ook... ...naar het Midden-Oosten gebied van Israël en andere landen. Wat van het grootste belang nu zal zijn... ...dat is dat Egypte zichzelf zal manifesteren als een, als een land dat de goede kant op gaat... ...en dat dus op dat punt ook tot voordeel strekt van een aantal andere landen waar het, waar het ook is gaan gisten. U bent de afgelopen weken in Jordanië geweest, in Israël, in de Palestijnse gebieden. Hoe is daar tegen de ontwikkelingen aangekeken. Wat ik merk in zowel Jordanië als in de Palestijnse gebieden... en ook in Israël, is dat in elk geval alles wat zich daar nu afspeelt... zich afspeelt tegen het decor van wat er niet alleen in Egypte gaande was... ook wat er in Tunesië gaande was. Nu uh, kun je Egypte niet weer zonder meer één op één zetten... zoals het dertig jaar lang is gereageerd met bijvoorbeeld Jordanië... of ook met de Palestijnse Gebieden. Tegelijkertijd is het zo dat dit natuurlijk ook een extra stimulans moet zijn in andere landen in de Arabische wereld... om ook die weg op te gaan naar een, mag ik zeggen, een beheersde transitie naar eh, vrije verkiezingen en naar een rechtsstatelijk gehalte. Zijn dat de geluiden die u ook gehoord heeft van uw gesprekspartners in bijvoorbeeld Jordanië? Ook in Jordanië hoor je geluiden dat men meer ruimte wil hebben... Een regime dat stabiliteit zoekt door de zaken vast te zetten, te verstikken. Dat regime kan het lang volhouden, maar op een gegeven moment zegt de bevolking genoeg is genoeg. En de kunst is om ervoor te zorgen dat je dus voldoende aanpassingsvermogen hebt. En eh, wat dat betreft, ook, het is dus zo dat we mogen hopen dat Egypte zijn rol zal herpakken, zo niet, vast zal houden van een voorbeeld ook voor andere eh, landen in dat gebied. Als u ze dat vertelde in Jordanië, was er dan begrip? En zeiden ze dan van ja meneer Roosdaal, die kant willen wij ook al op. Voor het regime in Jordanië geldt dat het een, eh, heeft men een, een groot aanpassingsvermogen getoond. He, dat, dat land staat niet stil, dat merk je. Uh -huh. uh, als daar een, een tandje bijgezet moet worden, dan zullen de Jordaniërs zelf daar zeker uh, wel toe in staat zijn. En, en, en in de Palestijnse gebieden, oh, voor zover het de Westbank betreft, uh -huh. heb ik daar ook vertrouwen in. Dat de Palestijnen doen of in combinatie met Israël, in samenwerking met Israël? Wij praten natuurlijk, als het over de Palestijnen gaat, dan praten we onmiddellijk toch ook over het uh, Israëlisch-Palestijnse conflict. Ik heb daar gesproken met de president, met de premier, met de minister van Buitenlandse Zaken. Zij allen zien heel goed de, de betekenis van het opbouwen van een democratische rechtsstaat. Een probleem zie ik zelf in Gaza waar Hamas het heft in handen heeft. En bij Hamas denk ik nou niet bepaald aan de opbouw van een democratische rechtsstaat zoals wij die willen. En hoe wordt er binnen de Israëlische regering over de ontwikkelingen gedacht? Want Israël onderdrukt ook al heel lang de Palestijnen. Ik merk in Israël dat mede ook tegen het decor, tegen de achtergrond van de ontwikkeling in de Arabische wereld nu... het besef groeit dat het Midden-Oosten vredesproces, dat totaal stilstaat, weer in beweging moet komen. Dat heb ik van vele kanten in Israël gehoord. Dus... Men is daar niet blind en doof voor de ontwikkelingen in de Arabische wereld. En natuurlijk speelt voor Israël, net als voor, voor ons... ook mee dat ze willen dat de ontwikkelingen in die Arabische landen... toegaan naar democratie en rechtsstaat. En biedt dat perspectief voor de Palestijnen? Natuurlijk biedt dat perspectief voor de Palestijnen. Ik hoor aan de Israëlische kant dat men toch bereid is... om nu weer stappen te gaan zetten in het vredesproces... Ik hoor aan Palestijnse zijde dat men beseft dat men niet ineens nu eenzijdig een onafhankelijke staat moet gaan uitroepen. Ik zie duidelijk dat men aan beide kanten bereid is om in maart in Parijs naar een bijeenkomst van het zogeheten kwartet te gaan. Waar de zaak weer verder moet worden gevoerd. Kortom, ik voel dat er beweging komt en die moet, ook, die moet er ook zijn minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, in gesprek met Hans Andringa. Ja, meneer Hamdi, uh, Egyptenaar, werkzaam bij Klingendaal, politicoloog. Uh, democratie en rechtsstaat, dat lijken de kernwoorden in de benadering van de Nederlandse regering, ook nu in dit gesprek uh, met Rosenthal weer. Ja. Is dat denkbaar dat dat komt, snel, in Egypte? Egypte en Egyptenaren kennende, um, Mubarak was 30 jaar aan de macht, uh, voor hem democratie was verkiezingen. Hoe kan ik verkiezingen voorkoken op een manier dat ik aan de macht blijf? Dus ik ben niet. Ik, om echt een democratisch bestel te hebben, dan moet je ook denken aan de vervolgstappen uh, na de verkiezingen. De speelregels, transparante speelregels. Maar ook daarvoor al denk ik, je moet partijen opbouwen en zo, denk, denk ik. Hè? Natuurlijk. Dus, ja. Maar verkiezingen, dus partijen, nou, de vrijheid van organisatie, vereniging, vrijheid van meningsuiting. Uh, dat hoort natuurlijk bij de verkiezingen. Maar dan hebben wij een politieke proces nodig. Uh, een politieke proces dat gekenmerkt wordt door uh, controlemechanismen. Uh, uh, zodat ook mensen veel meer vertrouwen in de speelregels kunnen krijgen. We hebben natuurlijk ook een, een democratisch bestel... die voldoende uh, uh, materiële rijkdom ja. of, uh, kan creëren. Zal dat belangrijk zijn, de broodvraag? Zal het dat... aantrekken van de economie, meneer Botje? Ja, Zeker. Dat, dat is het enige wat het land uh, op korte termijn kan redden? Uh, dat niet alleen. Uh, een van de dingen die je in Egypte hebt, je hebt dus die 80 miljoen mensen. Dus In Mubarak's tijd is de bevolking verdubbeld. Dat is niet zijn schuld, want hij heeft inderdaad het nodig aan geboorte beperkingen en bespreidingen gedaan. Dat was een van de betere punten in zijn politiek überhaupt. Uh, maar Egypte kan zichzelf gewoon niet voeden. En heeft dus deviezen nodig om dat voedsel van buiten te kunnen kopen. En de Amerikanen zijn meestal vrij aardig daarin, maar Egypte heeft maar voor een maand voedsel. Hmm. Uh, als de, de haven Alexandrië stil ligt, de haven Port Saartrecht stil en de haven de Zuidrecht komen die schepen gewoon niet aan. Die kunnen niet, niet uitgeladen worden. Als de transport staakt, dan kunnen die goederen niet vergoed worden. Dus je gaat op een gegeven moment, dat, dat begint binnen een week of binnen twee weken echt heel hard te spelen. Maar wat moet, je daar, je, wat moet je daaraan gaan doen nu? Nou, je zal dus moeten zorgen in ieder geval dat je, dat je, dat je transportwezen weer goed op gang komt. Dat de havens open gaan, dat, dat er weer, weer uitgeladen kan worden, dat het verdeeld kan worden. En, en staat dat in de agenda van het leger, denkt u? Zullen ze dat dat is zal zeker, want ik bedoel, dat is zeker de agenda van het leren. Is het is allemaal dood en gereden. Dat gereden dat zodra je. Je moet dit soort dingen niet gaan, gaan, gaan op een gegeven moment gaan eindigen in grote broodrellen. Nee, want dan ben je nog veel verder van ben, huis. Dan ben je inderdaad veel ja. verder van huis. Er, zijn al genoeg, er is al genoeg arbeidsonrust die niet onmiddellijk ophoudt. Ja. Er zijn al genoeg looneisen en dergelijke. Is, is het te verwachten dat er op korte termijn een soort overgangsregering wordt gevormd? Of blijft het leger met die oude regering dit doen? Nee, er, geen, er komt geen overgang. Nee, verwacht u niet? Nee. Jij wel? Nee, nee voorlopig niet. Nee. Nee. Ja. Nee, Deze die... club gaat het nu doen? Ja. Deze club gaat het nu doen en u had het over de regering. Uh, uh, de houder, uh, binnen de huidige regering is ook, heeft de, de, de, de, het leger het, het meest uh, te zeggen binnen de regering. Eigenlijk heeft Mubarak de oude regering laten vallen... omdat het bestond meer uit uh, zakenmensen en bureaucraten... Uh, tot ontevredenheid van het leger. Hmm. En ik denk dat met de benoeming... met het, uh, met het uh, naar huis sturen van de regering... en het benoemen van een nieuwe regering... heeft Mubarak toen een zet gemaakt... om het vertrouwen van het leger uh, uh, te winnen. Oké, okay, en dat is gelukt op dat en moment. En dat is prima oh ja. gelukt, denk okay. ik. We gaan even naar Amerika. De rol van Amerika, Elko Bos van Rosenthal. Goedenavond. Goedenavond. President Obama heeft vanavond gereageerd. Wat zei hij? Hij zei van alles en hij sloeg een, een, een toon aan, ingetogen eigenlijk... en hij gaf alle credits aan het, uh, aan het Egyptische volk. Hij zei, we, uh, we zijn hier getuige geweest uh, van geschiedenis. Er is hier geschiedenis geschreven. Egypte wordt nooit meer hetzelfde. En hij gaf ook complimenten aan het leger. Hij zei, ze hebben zich verantwoordelijk... Opgesteld. En wat daarbij opviel was dat hij het Egyptische leger echt een, een caretaker noemde. Dus bijna letterlijk iemand die de winkel bewaakt. Um, nou ja, dat was natuurlijk ook wel een signaal. Zij moeten dus die verkiezingen gaan voorbereiden, die democratische verkiezingen waar Egypte zo naar snakt. En verder was het een toespraak, ja dat is ook wel des Obama's denk ik, hij haalde de val van de Berlijnse muur aan, de opstand in, uh, in Indonesië... waar Obama zelf trouwens als kind heeft gewoond... en ook een paar jaar onder een dictatuur uh, woonde... de dictatuur van Sukarno had hij daar als... Amerikaan natuurlijk, weinig last van, maar toch. Um, Martin Luther King haalde hij aan, die zei ooit over de onafhankelijkheid. In Ghana, there is something in the soul that cries out for freedom. In elke ziel zit iets dat schreeuwt om vrijheid. Ja, en, en dat hebben we de afgelopen dagen, zei hij, in Cairo gezien. Ja, want wat we ook gezien hebben is dat de Amerikanen er ook niet echt zicht op hadden, hè? Nee, dat, dat werd eigenlijk van kwaad tot erger. Uh, ongeveer een week geleden ontving Mubarak nog wel de Amerikaanse gezant. Uh, Frank Wisner, een oud diplomaat, die was op een gegeven moment ook niet meer welkom. En ja, hoewel vooral de legertop uh, van Amerika dikke vrienden altijd was... hopelijk, zeggen ze hier, is met de Egyptische legertop... Uh, kreeg de, de, de Amerikaanse minister van Defensie, Gates, zijn Egyptische collega... nauwelijks meer te spreken... En, dat uh, betekende dat Amerika eigenlijk geen idee meer had wat er in Cairo uh, aan de hand was. En stel dat dit vandaag niet was gebeurd, stel dat Mubarak niet was opgestapt, ja, dan zou ik niet weten wat Obama in dat geval nog had kun uh, kunnen zeggen. Nee, maar het ligt dan ook niet voor de hand om te denken dat het setje tussen gisteravond en vandaag van Amerika is gekomen. Het ligt veel meer voor de hand dat het van de demonstranten via het leger is gegaan. Ja, er zijn natuurlijk democraten hier die dat eerste zeggen. Die zeggen, nou ja, als het geen beslissend duwtje is geweest van Obama gisteravond, uh, want toen kwam hij ook met een verklaring. Nou, dan is het toch wel een, uh, een uh, verklaring geweest die een belangrijke rol heeft gespeeld. Het, het, het lijkt mij sterk, eerlijk gezegd, ik kan dat natuurlijk niet zo goed zeggen als diegenen die in Egypte zijn. Maar het lijkt erop dat Washington, dat de regering van Obama hier toch meer toeschouwer was. Uh, dan acteur. Ja. Wat, wat is de gedachte in Amerika? Wat, wat hopen ze dat het nu gaat gebeuren? Wat pro waar proberen ze het heen te sturen? Twee dingen, denk ik. Het allerbelangrijkste is uh, dat die relatie met de legertop in Egypte... de mensen die nu dus voor de komende tijd de baas zijn... dat die, uh, dat die verhoudingen weer worden aangehaald. En als ze zijn verslechterd de afgelopen weken... dan moet dat uh, heel snel weer verbeteren. Want Amerika wil invloed, heeft invloed nodig... en is dus aangewezen op die legertop. Uh, wat verder belangrijk is, Amerika wil snel verkiezingen. De oppositie, ze willen heel erg snel hele goede banden opbouwen... Met de oppositie, het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken... hier heeft ook al gezegd dat ze aan omvangrijke hulppakketten uh, uh, uh, werken. Dat zijn dan geen dekens, geen eten, maar nou ja, noem het verkiezingsles. Uh, hoe zet je verkiezingen op poten? Uh, Bush, oud-president oud -president Bush... Die gaf veel meer geld aan de Egyptische oppositie, aan democratiseringsbewegingen in Egypte, dan Obama dat deed. Daar, daar zit onder meer de gedachte achter van de regering Obama, dat de schreeuw om democratie in het Midden-Oosten onder Bush. Ja, bijna besmet is geweest vanwege de Irak-oorlog. Dus hm. elke Amerikaan die riep om meer democratie in het Midden-Oosten... Ja, die schoot zichzelf misschien wel in de voet. Obama heeft het dus wat rustiger aangedaan. Of dat verstandig is geweest of niet, ja, dat, dat wordt nu overal ter discussie gesteld. Maar dat betekent ook dat ze meer hebben vertrouwd op de Egyptische regering... en dat ze de Egyptische regering vaker om toestemming hebben gevraagd... Uh, als ze de oppositie wilden ondersteunen. Nou, dat zal nu allemaal moeten veranderen. Ja, dankjewel. Ilko Bos van Roosentaal vanuit uh, Amerika. We praten hier nog even door met uh, meneer Bortje en met meneer Hamdi. Uh, wat hoopt u dat Amerika doet? Welke kant moeten ze opduwen, meneer Hamdi? Uh, nou, ik... Ik ben eigenlijk blij dat de Amerikanen zich niet, niet te veel hebben bemoeid met de situatie in Egypte. Want dat was eigenlijk de waarschuwing van Mubarak. Ik wil niet dat er buitenlanders zich met, met de agenda in Egypte... Zijn zei ook gisteren nog weer, hè? Precies. En ja. dat, dat had natuurlijk ook zijn aftreden uh, kunnen uitstellen. Ja. Um, um, um, uh, Saudi-Arabië heeft ook Amerika bedreigd. Uh, we willen niet dat u Mubarak vernedert. Want als u dat doet, dan zijn wij maar de enige overgebleven uh, bondgenoten in de regio. En dat wilt u niet hebben. Oh ja. en... Dat is wel interessant. Want ik wil ook graag even praten over wat dit betekent daar in het Midden-Oosten. Dat er nu één zo'n land omgevallen is, zou je kunnen zeggen. Althans, niet meer. Dat het regime heeft wat ze hadden. Volgende meer landen, denkt u, meneer Botje? Saudi-Arabië wordt genoemd. Nee, ze hebben vol, <coughs> vol zeker niet... Uh, Syrië is een mogelijkheid. Ja? En uh, dat zou heel interessant zijn. Uh, dan moet je rekenen dat een Syrië het bewind wordt uitgeoefend. In, niet zozeer door het leger, als wel door een, laten we zeggen, een stam. Een, een, een religieus groeperende Arabisch. En dat is een, een, een. door veel moslims worden die als niet-moslim beschouwd eigenlijk. En uh, de Arabisch bezitten eigenlijk alle belangrijke posten in Syrië. En hebben we daar al demonstraties gezien de afgelopen tijd? Nee. Verwacht u dat? Naarlijks. Nou, ook gezien het Syrische regime. Ik denk dat als er demonstraties komen dat dat hard... Uh... In elkaar geslagen wordt. Ja, waarom, het en waarom zegt u dan het toch het is een mogelijkheid? Het is een mogelijkheid omdat er, uh, er wel wat beweging in Syrië zit, eerlijk gezegd. De president is niet vreselijk populair, maar ook niet vreselijk impopulair. Maar het alawi regime op zichzelf is erg impopulair. En de Baatpartij is, ja. is nogal impopulair. Dus je hebt kans dat er lokale demonstraties zijn in Syrië en uh, ja, die mogelijkheid zit erin. Jordanië, Jemen? Uh, Jemen weet je niet hoe het uit gaat lopen. Uh, in Jordanië, de, de, de, de monarchie is bij een deel van de bevolking zeer populair. Met name onder diegenen die, laten we zeggen, de, de, de Beduïnen stammen. Die uh, de belangrijkste ruggengraat van het leger vormen. En de Hashemieten zijn heel handig. Dus dat, dat schuift wel, die, die, die, die kunnen dat wel aan, denk ik. Ja, maar dus eigenlijk, al met al verwacht u niet dat er een hele... Uh, reekslanden zal veranderen. Nee, denk hierdoor. je, er je moet, je, je moet denken richting Noord-Afrika uit. Wat gebeurt er in Algerije? Da da daar eerder dan verder ja, naar het Midden-Oosten. Ja, ja. Dat denk ik. Afgezien van Jemen. Meneer Ham, die nog even terug tot tot naar Egypte. Wat gaat daar de komende dagen gebeuren? Gaan de mensen weer naar huis, denkt u, of blijven ze op straat? Ik denk dat de mensen uh, hebben gerealiseerd wat, wat, wat ze wilden realiseren. Dus ik denk dat, dat ze gewoon uh, terug naar uh, het normale ja? leven dat zullen dat gaan. Dat plein gaat weer leeg. Ik denk het wel. Ik denk het wel. En, en ik denk dat de meeste mensen, ook zeker de jeugd, begrijpt dat uh, wat de negatieve consequenties van die demonstraties economisch gezien en dat zij nu vol energie dan uh, terug naar hun werk gaan om. Uh, iets te betekenen voor het land. Ja, want beschadigd... die economie moet echt weer gaan draaien... hebben we net gezegd, want anders wordt het probleem nog veel groter. Dat is zeker. En, en, en, en uh, is, is, Wat ik wel interessant vind... is dat ze voldoende kennis hebben... van de consequenties van wat zij hebben uh, gedaan. Dus, uh, en hebben ze, die, hebben ze daar voldoende kennis van, zegt u? Ze hebben daar voldoende kennis van... maar ik denk ook dat zij... Uh, uh, dat zij zelf dan mochten, willen zij doorgaan met, met de hervormingsagenda die, waar zij uh, voor pleiten. Dan ja. vind ik wel dat zij gewoon eigen politieke partij gaan okay. uh, stichten en dat ze dan meedoen aan de... Verkiezingen. Goed. Dank u wel, meneer Hamdi en meneer Bortje... voor uw komst naar de studio. Ja. Toe. Het is vijf voor twaalf. Hosni Mubarak is afgereisd naar de toeristische kustplaats... Sharm el Sheikh waar hij een vakantiehuis bezit. Aan de telefoon is Jochem van Liesebettens. Hij is manager van duikschool Red Sea Diving in Sharm el Sheikh. Goedenavond, Jochem. Hallo. U bent op een feestje. Goedenavond. Hoe is de stemming daar? Ja, absoluut goed. Alles perfect. Uh, de mensen op straat hier die zijn aan het feesten... Er waren auto's die aan het rondrijden met vlaggen, uh, auto's die toeteren. Iedereen is blij dat het uh, eindelijk gebeurd is. Ja. Mubarak heeft een huis daar in Charlemazijk. Kent u het? Uh, ja, vanaf de waterkant, van, uh, vanaf de zee kan je het perfect zien. Ja. En uh, wat, wat is er dan te zien? Uh, het is een grote villa die, uh, die, uh, die op de klif staat eigenlijk. Maar zelf heb ik het nog niet gezien van op de, van op de kantzijde, zeg maar. Van als, van als je op straat komt. Want normaal gesproken, als hij daar is, kan je dat dan merken vanaf die waterkant? Uh, ja, dat klopt. Uh, als die sharma Sheikh aanwezig is, dan, uh, uh, en als we een dijkplaats zoals uh, Tiran de, de, stra de Strait of Tyran, uh, gaan bezoeken, dan moeten we met onze boten drie Nautische mijl uh, van de kust wegblijven. Want anders? Dat dan, uh, dat dan verwacht wordt dat er een potentiële aanval zou kunnen gebeuren op uh, zijn villa. Uh, en als we dat niet doen, dan worden we gewoon uh, aangehouden do do door de kustwacht. En weet u dan of hij er nu is? Uh, nee, want we kregen pas het uh, bericht van zijn, uh, het verliezen van de macht, of het overdragen van de macht, pas deze namiddag terug. Uh, en en, en uh, in de namiddag hadden we onze boten al terug gaan uh, uh, in de haven. Oké, okay, en morgen gaan de boten dus... weer die kant op? Ik kan het pas uh, morgen maar weten, ja. ja. En dan krijgt u te horen of u wel of niet de, de, de, drie nautische mijlen bij zijn huis moet vandaan in, blijven. Inderdaad, inderdaad. Klopt. Ja, spannend. Misschien gaat hij er wel permanent wonen nu. Ja, <lacht> ik, ik hoop eerlijk gezegd van niet. nee. Waarom niet? <lacht> nee, uh, persoonlijk niet. Het vergt uh, veel te veel problemen. Als die bijvoorbeeld in Sharma-Gekken aanwezig is en die gaat op stap of de, die moet ergens hier aanwezig zijn, dan sluiten dus ze de volledige wijk af. En dat uh, draagt enorme verkeersproblemen met zich mee. Maar dus en misschien... dat kan, dus, dan spreken we niet over twee minuten, maar dan spreken we over een half uur, een, een drie kwartier. Dat de volledige wijk echt volledig vaststaat. Maar dat was toen en, die president uh... was, misschien nu niet meer. Ja, maar. Het <laughs> is nu gewone burger. Hopelijk, hopelijk, hopelijk. Ja. Goed, Jochem van Lisebettens, manager van Duikschool Red Sea Diving in Charmel Sheikh. Hartelijk dank. Geen probleem, dag. Straks is er Casaluna. Daarin is Geeske Hoving te gast over De Nieuwe Liefde. Dat is een initiatief van Hub Oosterhuis. Wij zijn er morgen weer met Stefan Sanders. Goeienacht. Wat dauert een en glas in steen. Voel eens in je broekzak.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 Het vermaarde muziektheaterwerk van Ksenak is gebaseerd op Isgilos tekst. Een samenwerking van Asko Schoenberg, Vocal Lab en muziektheater Transparant. 24 februari...